Nathalie van Zuidelijk om. Goedenavond, begin in Utrecht. Er is niemand gewond geraakt bij het deels ingestorte sportcomplex. Dat zegt de veiligheidsregio na nou onderzoek met een drone. De instorting ontstond begin van de avond... vertelt de veiligheidsregio tegen RTW Utrecht. Nou, We dat al nu eens zeven hebben sporters uh, kraken gehoord in het gebouw. Die hebben mensen van het, uh, van het management erbij gehaald. Kort daarna is het gebouw ook echt ingestort. Dat wil zeggen, het dak is naar beneden gekomen. En de wanden zijn naar binnen getrokken. Nou, er waren zo'n twintig mensen in het pand toen het plafond omlaag kwam. Ook deze man moest...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 En pas buiten hadden we echt door wat er eigenlijk aan het gebeuren was. Vertelde hij tegen Hart van Nederland. D66, CDA en VVD praten morgen weer met informateur Letchert verder over een nieuw kabinet. En dat doen ze weer op een landgoed in Hilversum. Daar waren de drie partijen vorige maand ook. En ook nu blijven ze weer een nachtje logeren. Dat is nog even spannend of het allemaal door kon gaan vanwege het weer. Maar dat gaat dus lukken.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 Ze stapt nu naar de rechter om haar zoon te dwingen... om de auto op zijn eigen naam te zetten, want dan gaan de boetes ook naar hem. En dan nog wat weer van weer Plaza. Vanavond is er kans op een winterse bui. De temperatuur ligt net of boven het vriespunt. Morgen is het zo goed als droog bij 1 tot 3 graden. En op de weg lekker rustig, geen files, ook geen flitsers. Music, Lars ja, zo meteen even contact zoeken met de artiest die vanavond in Repeat of Niet zit. Jord Coldplay en eerst Damiano David. Dit is Talk to Me. Sounds better with you You look like someone I know Breathe like a picture dangerous as a dagger A sky full of stars. Het is tijd voor ronde nummer 8, de kwartfinale. Repeat. Repeat. Of niet? Ah, dit vind ik leuk, hè. dit vind ik leuk. We hebben nu gewoon uh, contact met de artiest in kwestie: dat is Nate Smith. Nate Smith, good evening. Hey Domine. Nee, ho, ho, ho. Hé, nee, het is Lars. Hey, Stefan? Nee, het is, is Lars, Lars Boele is het. Hé, hey, ik ben niks schilder. Wat, wat doet hij nou hier? Nou goed, het uh, is Nate Smith hier? Precies. Hé, uh, hey Nate. Uh, waar kan ik je bij helpen? Tell me, do you feel it too? It's uh. time for some sweet country music on the radio, man. Sweet country music on the radio. Oké, okay, nou, als je zit te luisteren en vind je dat ook... Um, en wil je het nieuwe nummer van Nate Smit, After Midnight heet hij... vaker horen hier bij Q, uh, dan stuur je repeat. Vind je het niks, dat kan ook, dat stuur je niet. Dat doe je met een berichtje in de Q Music App. En als je bonuspunten wil, dan spreek je het even in. Repeat. Repeat. repeat. Of niet...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 En de vraag is. repeat. Of niet? Mag hij door naar de volgende ronde? De ja, de nee. Uh, Sander die zegt: uh, dikke repeat voor mij. Ook een repeatje voor Nick Felix. Goed nummer. Dikke repeat. Ik zet hem erbij, uh, Felix. Bart, die zegt nog, ja, nog steeds niet. Uh, maar je gaat toch uh, niet zeggen dat dit uh, tot ronde 10 komt? Ja, dat ligt niet aan mij, Bart. Daar kan ik niks aan doen. Ik tel gewoon alles bij elkaar op, hè. Ik ben de uh, onpartijdige uh, scheidsrechter. Inge, die is er ook bij. Die zegt een dikke repeat. Staat de dans in mijn keuken. Heerlijk. En even kijken. Mark en Charlene nog. Ja, doe maar een repeat, hoor. Met deze muziek komen we die kut kutdag wel door met die oh. Hoppakee. <laughs> nog steeds een lekker nummer. Repeat. Ja, als we alles bij elkaar optellen, dan is dit een overtuigende repeat, hoor. Ik, ik weet niet of Nate Smith er zelf nog iets over wil zeggen. Thank you so much, The Netherlands. Ja! Door naar de volgende ronde, ronde nummer 9. Morgenmiddag bij grote vrienden, collega, Bim van Helden. Ja, Alesso en Sasha En Destiny met Music. Dan ga ik even bellen met Phoebe. Ja, Phoebe is denk ik de grootste fan van Mark Amber in Nederland. Kan niet anders. Hallo, ik ben Phoebe. Ja, Phoebe. Je spreekt met Lars van Q. Hallo. Hallo. Hallo. Ja, waarom denk je dat ik bel? Jij ja, gaat Mark draaien. Ja, klopt. Ga je Mark draaien? 100%. Jij gaat Mark draaien? Ja, ja echt. Ja. Let's go! Heb je de radio aan nu of niet? Uh, nee, maar dan gaan we het natuurlijk even aanzetten. Nou, daar doe jij dan? Lopen nu naartoe, dan ga ik hem. Nu voor je draaien. Is goed dankjewel. je is Butterflies, the pretty things that greet my eyes When you call and I say I'm on my way die Gezellig om wat van je te horen. Met een berichtje in de Q-Music app. Nou zag ik net een berichtje binnenkomen van Ivy. Die heeft tien minuten geleden voor het eerst de Q-Music app geïnstalleerd. Dat is natuurlijk hartstikke leuk. Maar die stuurt nu naar me. Ja, ik heb daar nog niet op gereageerd. Maar ze stuurt naar me. Wat heb ik aan deze berichten? Praat ik dan met een soort ChatGPT? GPT? Nou... Ja, ik snap, ik snap de verwarring wel. Ik snap ook wel waar dit vandaan komt. Als je nu naar klantenservicen gaat, van Bol bijvoorbeeld. of zo Je krijgt allemaal zo'n kut chatbot uh, Gewoon allemaal AI wat tegen je praat. Maar het is natuurlijk niet... Zeg maar, bij ons is het niet zo. Ik, uh, ik stuur gewoon, als ik antwoord... Dan, dan krijg je ook een berichtje van mijzelf. En niet van AI terug. Um, maar dit vroeg natuurlijk wel om een kleine prank call. Dus ik heb uh, Ivy... AIvy Heb ik net even... <laughs> Ey, Ivy, heb ik net even teruggebeld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 Boek op villaforyou.nl Alle hits van Somber, inclusief Undressed en 12 to 12. People, you. You me, Je hoort ze op geen debuutalbum. I barely know her. Yes, person, Luister nu op Spotify. Boek nu Wintersport bij Villa4U. Unieke vakantiehuizen.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 I was a ghost, I was alone, oh, to Doug in, huh? Oh, It's Given the throne, I didn't know how to believe oh.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 een berichtje in de Q-Music app van Ivy. Die heeft net voor het eerst de app geïnstalleerd. En die stuurt namen. Wat heb ik aan deze berichtenbox? Praat ik dan, praat ik dan met een soort chat-GPT of zo? Nou, dat is natuurlijk niet zo. Je krijgt gewoon antwoord van mijzelf. Maar uh, dit vroeg natuurlijk wel even om een uh, kleine prank call. Hallo? Hallo, je spreekt met de AI-assistent van Q-Music. Hallo, oh, help. Druk op 1 als je een bericht hebt gestuurd via de Q Music app. Je hebt op 3 gedrukt. Helemaal niet. Druk op 1 als je een bericht hebt gestuurd via de Q Music app. Je invoer is 8. Je liegt. Je bent echt niet grappig. Nee, sorry. Je spreekt met Lars van Q Music. Hé, hey, eh... Uh, oh. Ivy. Ja. <laughs> <laughs> Ivy, Ivy, jij stuurt een bericht in de app en uh, ik schrik daar een beetje van. Je zegt, ja, wat heb ik aan deze berichtenbox? Want uh, ik zit met een soort ZGBT, uh, zit ik te praten. Ja, dat dacht ik. Dat dacht jij, maar dat is niet zo. Ja. Oké, okay, zeg maar, wat moet ik terugsturen? Dan ga ik het nu sturen dan komt dat binnen in je app, zeg maar. Dan, kan, dan zie je dat het echt is. Oh, zie je dat het echt is? Ja, maar zeg maar wat um, moet sturen. Zeg maar, het sneeuwt buiten. Het sneeuwt. Met een D of een T? Eh, uh, T. Nee. Uit erachter. Uitopteken ja, erachter. Ja, doe maar. Kijk. Ja, uitropteken. Als het goed is even nu oh, een app. Wow, dat is echt zo. Ja. Oh, dat is ik helemaal niet. Ik dacht, dit is een soort ZTPT. Zal ik een foto maken? Terwijl wij nu bellen. Wacht, maak ik. Ja, ja doe dat maar. Nou, foto is gemaakt. En dan krijg jij dus een foto. Dus als jij even wacht... Oké, okay, niet goed. ...komt er een foto bij jou in je app. En dan zie je mij... ...achter een microfoon zitten, terwijl ik jou deze foto stuur. <laughs> oh, wow. Wow, het is echt zo. Heb je hem? Ja, ik heb ja. hem. Je hebt wel je ogen dicht. Nou, <laughs> toch nog, ja je moet toch altijd een beetje kritiek hebben. Dus dat is wel goed. Ja, nee, het is goed nee, dat je scherp hoor. bent. Ah, je goed je scherp bent. Nee, dus ben je er nou van overtuigd dat het geen Chat betie is? Dat ja, we... ik ben er van overtuigd. Oké, okay, oké, okay, heel goed. Nou, dan wens ik je nog een fijne avond. En leuk dat je de app hebt ja, geïnstalleerd. Oké. Okay. Doei. Doei. Doei, doei. Doei. De hele dag druk geweest. Op je werk weer keihard gesheest. Waar alles los heeft de tijd voor je jezelf. was Gray, Rumors. En is Marshmallow, Jelly Roll, Holy Water. De Maximum nice hits. hits Hit. is Marshmallow. Ja, is je boy Jelly Roll. You sounds better with you. I heard it, you were late going home. Knew it right away, something's wrong. I guess you gotta go when the angels call.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 Ja, ja, dit is er wel eentje, hoor. Oh, lekker. Nieuwe muziek bij Q. Thomas Gray Rumors. Deze week hoor je hem extra vaak, want het is de alarmschijf. Hé, hey, zometeen een nieuwe ronde. Knok tegen de klok. Jouw kans om een lekker geldbedrag te winnen werkt heel eenvoudig. Je hoort geldbedragen oplopen. roep stop voordat de klok afgaat. Dan win je het laatste volledig uitgesproken bedrag. Ben je te laat, win je niks. Het is bikkelhard. Uh, ik neem je even mee terug naar gisteravond. Toen speelde Ruben mee. En dat ging zo. 202 euro. Stop. Hé, hey, dat is lekker. 202 euro. Heerlijk. 202 euro. Het is een waanzinnig bedrag. We gaan even luisteren. of ja. er uiteindelijk nog meer in had gezeten. Komt-ie. Even luisteren. Nee hoor. Ja, dit was uh, gisteravond. Heb je nou zin om zo meteen mee te spelen? En denk jij het maximale uit de klok te kunnen halen? Aanmelden kan zometeen. Zometeen. Na Davine Michel en eerst Ed Sheeran. Dit is perfect. Thank you.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 Kids when we fed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 Daar ga ik nu even naartoe hoor. Zometeen het nieuws van 11 uur met uh, Nathalie. Nathalie, wat zit erin? Ja, straks het laatste nieuws uit Utrecht. Daar is begin van de avond een uh, sportcomplex nieuws ja. ingestort. Heftig. Um, en zometeen een nieuwe ronde. Knok tegen de klok. Maak je kans maar lekker zakcentje. Wil je meedoen? Dan is dit het moment om jezelf aan te melden. En dat doe je met het woord. Nathalie? Slee. Snee? Slee. Slee. Slee. <laughs> Oh, met een L. S -l, -a -a. L e -e. Okay, S-L-E-E. Oké, slee. Wordt Het af van Arres slee. Ja, van Arres. Maar ja. gewoon lekker slee. Slee. Slee. Of S-L-A-Y. Nee. Nee. S-L-E-E. Nee, nee. Nee, ja. dubbel E, oké. Okay. Nou, uh, wil je meedoen? Dus Stuur nu het woord slee. Dus ook niet sleetje. Nee, het is een grote slee. Ja, het is een, ja, het is een grote slee. Ja. Want groot... het sneeuwt veel. <laughs> exact. Stuur slee in de queue app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 2 hours later. 1,48. 1,68. 1,99. 163 centimeter. Ik heb gemeten. Ja. En als je meekijkt dan zie je dat het 163 centimeter is. Neriok, feliciteerd! Je... Hey. Ja, laten we eens kijken of die morgenochtend nog steeds zo groot is. Ik denk dat die groter is geworden, want het blijft natuurlijk sneeuwen. Tot morgen!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 Consumentenonderzoek bewijst, Lidl is nummer 1 in prijskwaliteit van